Mark Visser met het NOS Journaal. Een van de Nederlandse mede-aanklagers bij het proces in Duitsland tegen kambewaarder Demjanjoek is plotseling overleden. Rob Wurms werd twee jaar geleden gevraagd om mede-aanklager te zijn. Hij vertegenwoordigde zijn twee zussen die in de oorlog werden omgebracht in kamp Toen Tom Demjanjoek zou daar hebben meegewerkt aan de moord op de Joden. Zelf werd Wurms in de oorlog geboren en hij overleefde doordat hij werd ondergebracht bij een onderduikgezin. Wurms was voorzitter van het Centraal Joods Overleg en hij onderhandelde met de Nederlandse regering en het bedrijfsleven over restitutie van Joodse tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog. Wurms zou over twee weken zijn requisitor gaan houden in de zaak tegen John demjan joek in München. Zijn advocaat neemt die taak over. Rob Wurms is 68 jaar geworden. Het aantal tbs'ers dat tijdens een verlof de benen neemt is vorig jaar verdubbeld vergeleken met een jaar eerder. In 2010 ontsnapte 41 mensen en dat leidde tot verschillende incidenten. Zo werd in Uden, in Noord-Brabant, een vrouw neergestoken door een tbs'er in de Hema. In Venderaai pleegde een tbs'er een gewapende overval op een supermarkt. Het aantal ontsnappingen was de laatste jaren teruggelopen. In 2005 waren er nog 73 tbs'ers ontsnapt. Staatssecretaris Steven heeft al aangekondigd dat hij het verlofbeleid voor tbs'ers wil versoberen. In India is het aantal tijgers de afgelopen jaren flink gestegen. Natuurbeschermers hebben er ruim 1700 geteld, bijna 300 meer dan in 2006. De dieren zijn onder meer met behulp van verborgen camera's geteld. De Indiaanse regering noemt de stijging goed nieuws, maar waarschuwt dat er nog veel moet worden gedaan om te voorkomen dat de tijger uitsterft. 100 jaar geleden leefden er in de bossen van India ongeveer 100.000 tijgers.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 Dus de tand is inderdaad veranderd en wel een voordeel van Zandvoort. Een voordeel. Uh, Zandvoort uh, is op 2-2 gekomen door een doelpunt met de uiterste prassingsplanning. En nog net heb ik in zijn benen stukje uittrekken. Konditie uh, al aan de bal weer achter de keeper van uh, uh, Helsport te spelen. Waardoor de stand nu 2-2 is en we spelen op dit moment in de 50e, 70e minuut. Oké, okay, dankjewel Japp. straks uiteraard het uh, vervolg van de wedstrijd. Wanneer ze van de luna, kom hij En dat was Jolanda Bigel Voor Zandvoort en de regio En zo zijn we alweer in het uh, derde uur aangekomen van Zandvoort op zaterdag live vanaf uh, locatie vanaf uh, de Halterstraat Ja Rob, maar eerst even een dienstmededeling uh, oh. Ja, Koper is dus zoek. Ja, onze waar ben je? Waar ben vliegende je vliegende reporter hier in de is zoek Om het zo vriendelijk wil zijn om zich even te melden. Oké, okay, ja. Bij de Floor Manager hè? Oh ja. Ja, die hebben we. Petit uh, is heel streng hè, vraag. Ja. Terecht. Terecht. Dus als je weggaat, meld je even af bij, uh, bij de floor manager. Ja, wat gaan we daar te doen? Natuurlijk einde van de voetbal. Ja. Uh, nog steeds een 2-1 achterstand uh, voor SV Zandvoort. En hoe staat het bij de 2? 2 alweer. Ja. En hoe staat het nu bij het vierde? Uh, nog steeds 0-1. Uh, nog steeds 0-1. Uh, uh, Oké. Okay. Nou, uh, wat we in principe alleen al gepland hebben van onze reguliere uitzending is de, het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. We kijken of we eraan. Uh, is dat een ingezonden Heel hele toepasselijke op vandaag, op het wandelgebeuren. gebeuren. Oh, heel, heel, heel okay. leuk. Als we er tijd voor hebben. En voor de rest nog wat, uh, wat berichten van CFM. Uh, van uh, jaap is... Uh, ja, de, ik hier rond was... te zingen. Je moet even aan. Ja, oh, oh, juist. en ja, dan ga ik eventjes weg. Zo, so. zo. So. So. Kijk, jaap, wat was je dan? Nou, ik zat even bij de buren aan de overkant, schuin aan de overkant, maar ik, er stond een een of andere echte was daar bezig. Dus ik ben daar eventjes naar binnen gelopen en dat blijkt dus een, uh, een man als vrouw verkleed, ja? met een, uh, een een of andere doek over het hoofd. En ineens uh, gaat hij uh, een nummer van Sylvester en Patrick Cowley, Do You Wanna Funk? Wel, dat hey, wat tot... leuk. Wat dus dat leuk. was een echt even voor de mensen die daar op dat terras zitten Ik zag een aantal mensen van het Rode Kruis van Zandvoort Die keken al heel erg uh, verbaasd van wat is dit nu Maar ja, het blijkt dus uh, gewoon uh, bij, uh, bij uh, Nuf uh, te horen Want dat is uh, de tent waar ik het over heb Nou, helemaal goed Ja, daar ben jij uh, ruisende Ja, ik moest even voor, kijken wat dat, nou, uh, wat dat nou was Dus uh, dat, dan weet je dat ook weer Dankjewel Jaap, tot straks It's alright. En dat was Michael Stembello uit de jaren tachtig met Maniac. Voor het slot van de tweede helft van de voetbal van vandaag gaan we snel over naar Jan van Ja, Robert hoop het niet echt heel lang meer zal duren, want de klok staat ondertussen op de 87e minuut. En ik heb wel eens eerder in reportages gezegd dat uh, Boyd de Zet, de van Zandvoort, twee engeltjes op zijn lat en een paal heb zitten. Maar vandaag heeft hij er wel een stuk of tien denk ik me al. Want hij heeft... Uh, hij is een die gigantisch door het over van de naald gekropen. Kansen voor, uh, voor uh, herhaalsport her, her, volop. Ja, en als ze dan zichzelf in de weg gaan lopen, drie, vier man tegelijkertijd in Balf, dan gaat het gelukkig voor Zandvoort mis. Nu is er een, een, een vijf schop voor Zandvoort uh, uh, nou, wat zegt, zijn het zijn? 20 meter? Nee, ja, twintig, nee. Negentien meter vanaf het, uh, vanaf het doel. En, uh, een onbezijde overtreding, een overtreding van Remco Ronde die er ook terecht geel voor kreeg. En uh, ja, natuurlijk een gevaarlijke situatie. De scheidsrechter die gaat er uh, ...negen passen passen en daardoor moet die muur toch nog wel een klein stukje achteren doen lijkt mij. Ja, dat gaat dus ook nu gebeuren. En uh, alles uh, van, uh, alle spelers behalve de keeper van Hellesport, van de helft van Zandvoort... ...een kommerbal gaat via de muur uh, uh, overheen en daar uh, kan Gira Koolzorg uit. Trouwens, uh, dat was een overtreding van een, uh, een speler van Hellesport die meteen vraagt om een, uh, om een uh, wissel. Hij gaat liggen. Hij uh, liep met net een meter of twintig. Nu gaat hij ineens liggen. Hij vraagt om een wissel. Dus het, de tijd die gaat stil. Maar de schijfretter die trapt dan niet in. Laat die bal gewoon nemen uh, door uh, de vet. En uh, Zandvoort is nu in de aanval. Nee, wordt, af, uh, behoofd, uh, wordt uh, afgestopt door uh, een slechte pas van Zandvoort. En nu zal dan waarschijnlijk die wissel kan gebeuren. Uh, die, schijf, die keeper die... Of nee, die speler die uh, greep naar zijn kuit. Loopt ook een beetje moeilijk naar de kant toe. Maar toch nog wel redelijk hard. En het uh, <laughs> wordt hier gezegd een beetje moeilijk. Uh, nou, dat valt echt nog aan mij eigenlijk, voor zo'n blessure. En uh, er is gewisseld ondertussen. Zandvoort mag gaan ingooien op eigen helft tegen de middellijn aan. En schrijft uh, ze de ethische administratie bij? Dat heeft hij nu gedaan. Zo meteen wordt zijn fout. En dan gaat hij komen, inderdaad. John Currie aan de bal. Gaat weer naar voren toe. Richting. Even kijken naar Nijntje Berg. Die kan niet bijkomen. Nijntje Berg, die, uh, die is echt een onzichtbare wedstrijd speelt. Nou, hij, kan, hij kan een wedstrijd maken, maar hij kan ook echt onzichtbaar spelen. En dat doet hij dan nu eigenlijk. Hier Kool aan de andere kant van het veld. Mag die bal gaan innemen voor Zandvoort? Inworp naar Rimco Rondé. Rondé, naar Kool terug. Kool. Diep naar te kijken. Uh, Berg Ik kan er niks mee doen. Ik kan hem ook niet eens nog controle houden. En het is weer sport. dat het spel gaan overnemen. En nu is het ineens 4 tegen 4. We hard heel snel. Goed gegleven, Michel Armenio. Nee, wordt niet goed gekeurd door de scheidsrechter. Die eh, niet bepaald op de hand van Zandvoort is, maar echt slecht is je nou ook weer niet, laat ik het zo zeggen. Zeker is netjes denk ik. Ja. Vrij schop voor eh, Elfsvoort, uh, Nou, meter of 30 van het doel van Zandvoort. Dus niet echt gevaarlijk, maar er wordt wel een muur neergezet. Die laat de boor, de, boor de fit neerzetten en weer negen passen van de schijf zetten. Stukje achter achteren dus, tweemansmuur en uh, daar gaat die bal komen. Uh, via uh, Maurice Mol. Mol kan hem koppen naar Billy Visser. Visser. Aan de zijkant van het natuurlijk. Kan hij niet kwijt. Gaan, schiet een bal over de zijkant. En daar is het natuurlijk uh, Hellsport die snel probeert die bal te nemen, maar dan staat iemand vrij. En uh, toch nog in het, uh, in het uh, voeten van degene die ingooide. Gaat de, de stop daar door hem kon ronderen. Soms kan overnemen ineens. En als het nou snel gebeurt, dan hebben de, de jongens van Hellsport uh, problemen mee. Dus na berg. probeert de man te passeren. Nee. Ja. Het is nou echt zo'n witte, uh, waarvan ik zeg, ja jeetje, het, is, het kan ook anders, het moet ook anders, en hij kan het ook anders. Nu gaat die bal via zijn voet, dus over de zijlijn, en mag Helmsport om hun eigen helft, de hoogte van de 16 meter gebied, uh, die bal gaan ingooien. Tijd staat ondertussen op 90 minuten. Het zal niet al te veel uh, bijgetrokken worden, denk ik, want er zijn maar twee of drie wissels geweest, en nauwelijks bestuurbehandelingen. En uh, dat, uh, ja, nou, oké, okay, dat, dat is natuurlijk altijd afwachten. En Helmsport mag die bal gaan nemen. Tegen Willy Visser aan. Visser speelt daar Michel Dahane. Die kan er niet bij komen. Wel goed gedaan. Goede paas van Visser. Maar de keeper van uh, Hellasport brengt die bal weer heel snel in het veld. Dus blijf bij je keer En zorg dat je die bal uh, kan gaan stoppen. Dat doet Bira Kool. Probeert hij tenminste, laat ik het zo zeggen. Daardoor krijgt hij wel zijn tegenstander het heel moeilijk om die bal te paasen. toch kan hij het halen. Op naar de achtlijn wordt voorgezet. Visser kan er niet bij komen. Oh ho! Oh! En dan was het bijna Jonkeur die in zijn eigen doel kopte. Dat was een schitterend doelpunt van de nummer 10, ik zei het al, 17, een gevaarlijke speler. Die kopt hard in. Uh, Jonkeur komt eraan en die kopt die bal uh, ja, eigenlijk min of meer bronkelijk over het doel, waardoor het een, alleen maar een corner wordt. En anders had het misschien wel een, een doelpunt geweest voor Hellasport. want ik zag dat Boy de Vet helemaal uit positie was. Nou, nog steeds is die bal niet weg. Nu wel, waar is Mol? Het is niet al te snel, dat weten we, maar paas naar de en Dat is Visser. Visser uh, heeft wel die balcontrole en speelt daar naar het berg aan. Maar een berg die wordt verdedigd en die bal gaat een hele weg op het tweede veld. Kijken wat er gaat gebeuren. Ja, schrijft ze de vacht als op een nieuwe bal. Gaat die ook inderdaad komen en Visser mag hem die bal gaan ingooien. Nee. Linkerkant, Naar zijn berg. Onder controle. Gaat, kan hij er iets mee doen? Probeert ze hem aan te passeren. Nog steeds, is hem dus nu weer kwijt. En dat bedoel ik dus. Het, is, het lukt niet, niet bij, met name Berg, maar ook weer heel zand verdient. Kan dit bal heel moeilijk in de ploeg houden. Diepe bal van Hellesport. Jonkeur. Helemaal alleen. Niemand gaat erbij komen. Keur. Naar. Even kijken. Rondé, Rondé. Wordt daar geslopt. En dit komt toch nog mol. Marisol die geeft die bal een zoeier richting Michel Daan. Maar die kan er niet bij komen. Het is toch Kira Kool. Kool. Gaat die man passeren? Nee. Nee. Kan er niet langskomen. Werd weliswaar misschien een beetje verkeerd afgestopt. Maar toch in de bal kwijt. Bal voor Hellesport. Helas, bij eigen helft. Nu op zijn helft van het Nee, toch niet. Uh, dus even kijken. Michel Armenio. Die schiet die bal over de zij. Er is een blessure voor Zalvoort. En dat is Giray Kool zo te zien. Die wordt bij die charge, want ik zei het al, wordt waarschijnlijk verkeerd afgestopt. Die is dan geblesseerd geraakt. En Ron Kampman, de verzorger van Zandvoort, die gaat er naartoe om te kijken wat hij eraan kan doen. Um, ik weet niet hoe dit uh, lang niet nog gaat duren, uh, studio. Uh, geef even een seintje als ik door moet gaan. En anders merk ik het er zelf al. Nou ja, Jaap uh, staat eigenlijk klaar. Dus ik weet niet of het nog lang duurt, uh, Jaap. Jij ook niet. Dus maar. Vraag, dat weten we natuurlijk niet. Ga maar naar Jaap. En dan als het afgelopen is, kan ik altijd nog bellen met een even. de Dat gaan we doen. We gaan naar uh, Jaap, naar de overkant. Uh, ja. daar, daar staat hij ja, wel ja, voor. Okay. Dat we naar Jaap gaan. Nog even. Sanford 4, die staan oh. er nog steeds 1-0 achter. En Rob Smits is geblesseerd van het veld afgegaan. Ik zit, ik zit oh. me altijd af te vragen, Sandvoort 4, schrijven we dat met een V of met een F. Nee, met een het F. Verwijst het naar de plek waar we staan namelijk, dus vandaar. Dat durf ik. <laughs> Goed, ik sta met Chris Kerkhoff uh, Hij is vertegenwoordiger van Perskindol. Dat is een, ja, een gel, geloof ik. Gel. Perskenol is een serie met uh, producten voor de verzorging van spieren en gevrichten. Ja. En uh, ja, wij zijn hier vandaag om de, de wandelaars uh, ja, te voorzien van, uh, van samples ja. en de mogelijkheid te geven tot massage met Perskenol. Omdat ze dan uh, hun inspanning die ze geleverd hebben, dat ze spieren, de afvalstoffen die erin zitten, om af te kunnen voeren. Dus morgen weer opstaan en uh, weer weer een wandeling kunnen, kunnen doen. Dat, ja. is de, dat is de doelstelling. Ja, even uh, ja, in de relatie tot het product, maar het wandelen is eigenlijk, als ik je goed begrijp, een sport. Oh, my God wandelen is, uh, wordt steeds meer een sport uh, even een rondje rond huis of door het dorp wandelen, dat was gewoon uh, normaal uh, maar tegenwoordig met, uh, met dit soort afstanden, dan wordt het een sport en als je ziet hoe dat de mensen zich uh, voorzien van, uh, van, van spullen om te kunnen wandelen, goede schoenen uh, hartslagmeters, je ziet tegenwoordig van alles erbij en uh, het moet ook steeds sneller en omdat het steeds sneller moet moeten de spieren en de gewrichten ook steeds meer een prestatie leveren, ja. ja en dan hoort een goede verzorging er ook bij natuurlijk ja, uh, dan, dan het product op zich, uh, wat wat zit daarin eh, om ervoor te zorgen dat juist wat je net zegt de afvalstoffen af kan eh, laten voeren? Nou, er zit de etherische olie in. En die etherische olie die hebben de dieptewerking op de spieren en die de, bevorderen de doorbloeding. En als de doorbloeding bevorderd wordt, dan eh, gaan de afvalstoffen die worden afgevoerd. En dan eh, kijk, afvalstoffen die vormen, normaal gesproken zorgen die voor de spierpijn die kan ontstaan. En dus als die afgevoerd worden, dan eh, ontstaat er ook geen spierpijn. En het is dus niet de bedoeling om af te wachten tot je spierpijn. Hebt en dan iets te doen nee, het is ervoor te zorgen dat als je gewandeld hebt om direct na het wandelen je spieren goed in te smeren en te voorkomen dat je spierpijn krijgt. En ja. daar zijn de etherische olie in het product zijn daarvoor. Juist, eh, dat is duidelijk. Maar zoals vandaag is het nu wat frisser, want we, we hebben de afgelopen dagen een beetje in een lichte lente weer gehad. Heeft dat ook invloed op de spieren? Eh, niet direct. Eh, het is zo dat door het wandelen, door de inspanning, word je toch warm. Het is wel de bedoeling dat je dus zorgt dat je met goede Kleding, zorg dat je warm blijft, uh, maar extra verzorging dus voor het wandelen kun je de kun je ook al de spieren insmeren om te, te voorkomen dat ze te koud worden. Maar uh, ja, warm weer is ook niet altijd uh, gunstig. Dus wel fijn thuis in de tuin met een glaasje wijn erbij. Ja. Maar voor het wandelen is het niet per definitie noodzakelijk dat het erg warm is. Ja. En dan staan jullie daar samples uit te delen. Uh, ik zie dan bij uh, een discotheek uh, daar vlakbij. Daar kunnen mensen dan in voor een uh, massagebeurt. Ja. Wij hebben een samenwerksverband met NGS, de Nederlands Genootschap Sportmassage. Uh, die hebben vier masseurs vandaag. Die zijn geregeld door de organisatie. Die staan in deze discotheek en die zijn met, uh, met ons product zijn die de mensen aan het, uh, aan het masseren. En uiteindelijk, wat daar gebeurt, is dat de handen van de masseur, die zorgen voor de doorbloeding. En wat wij dan doen, is daar weer een ander product, dus van wat we dan uitdelen, uh, ter beschikking stellen, zodat ze een goede uh, ja, grip houden op de spieren. En dat hun handen hun werk kunnen doen. Dus uh, die zorgen uiteindelijk dat uh, men... Ja, ja, bijna weer van de bank afspringt en zegt van nou weet je wat, We kunnen nog een keer. 30 ja, ik loop terug naar het circuit en dan weer de 30 kilometer in de omgekeerde richting. Ja, ja, ja. Maar het is uh, louter en alleen bedoeld om uh, de mensen zich prettiger uh, laten, ja, laten voelen na afloop van zo'n inspanning. Ja, ja, het is uh, verzorging en van de spieren. En uh, of dat de masseur doet of dat je dat zelf doet door uh, de gel op de benen te smeren, het is voor de verzorging van spieren. En uh, verzorging van spieren geeft uiteindelijk een, een gevoel van uh, oké, okay, ik heb vandaag wel wat gepresteerd. ...maar ik heb er geen last meer van. Goed. Ik dank u wel, uh, meneer Kerkhoff van Perskindel. Graag gedaan. Heb je nou een gratis simpel verdiend, Jaap? Uh, nou, weet ik niet. Ik, we hebben het uh, merk drie keer genoemd, dus... Uh, <laughs> ...ik denk dat het, okay, dat... Oké, uh, we sturen al... de rekening wel even. Ja, is goed geen hoor. Kom <laughs> <Top> voor elkaar. <laughs> ja, geef maar even een Jaap. ja, ja.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 zomer. Ze klank op de zaterdagmiddag. Je hoort de KC en de Sunshine Band en That's the way I like it. En daarmee het het even uh, half vijf. half Je C.V.M. Samford op zaterdag nog tot aan 5 uur op locatie. Ja, en we hebben nou zoveel uh, gasten uh, in ons dorp. Ja, straks krijgen we van Kessel, want we hebben hem net gekregen. Hè? Ja. De allereerste de de CD, single, yeah. Parrel aan de zee. Dus Het wordt tijd het gaat en... over Zandvoort natuurlijk. Een ja. stukje Zandvoort promotie. Daar houden we van. Ik hoop dat de dat nog haalt voor vijf uur. En die gaan we straks draaien. Ja, even voor de Zandvoorters en alle gasten die momenteel in Zandvoort verblijven. Onze radio is bezig met een luisteronderzoek. En wel door, dat gebeurt door Fabienne, want zij zit in het laatste jaar van de opleiding Media en Management in Haarlem. Voor haar afstuderen is ze bezig met een luisteronderzoek voor onze radio ZFM Zandvoort. Zodat wij straks inzicht hebben in wat de luisteraars leuk vinden en wat eventueel voor verbetering vatbaar is. Dus ik roep alle Gasten en inwoners van Zandvoort op Om deze enquête even in te vullen Het is heel simpel www.zfmzandvoort.nl www.zfmzandvoort.nl Het is voor u nog geen twee minuten werk En voor ons, wij hebben erg veel baat bij uw informatie Dan nog een ander kort bericht Aanstaande woensdag zijn we wederom live Vanaf deze locatie te beluisteren En wel met het programma De Vinyljaren Tussen 2 en 4 uur Gaat Maurice Mulder en Ruud Janssen U verblijden met echte vinyl U bent van harte welkom om aanwezig te zijn Neem uw eigen LP mee waar u goede herinneringen aan hebt. En dan gaat u lekker twee uur luisteren naar Vinyl. Normaal gesproken draaien we nooit verzoekplaten. Maar goed, speciaal okay. voor Jan dan deze. Oké, okay, klopt Jan. aan? Op straat doen lekker mee. Helemaal goed. <laughs> <Op deze plaats. laughs> Oké, okay, we gaan weer snel over naar de studio. Daar zit een heel team trouwens voor ons klaar vandaag, Albert jan Oké. Okay. Mogen we alvast bedanken, want die zorgen dat jouw Fresh in huis komt met het voetbal. Oké, okay, geweldig. En als het goed is, dan hebben we weer jou aan de telefoon. Ja, inderdaad. En het veld is helemaal leeg, uiteraard. Want het is al lang afgelopen deze wedstrijd. Het is 2-2 gebleven. Het heeft nog weinig gescheeld. Of Santos had toch nog met de 2-3 op zijn gekregen. Maar, maar goed, het is niet anders. het krijgt de punten bij. En heeft die laatste periode van de van dit, deze competitie uit vier wedstrijden maar drie punten gehaald. Drie keer gelijk gespeeld. en één keer vloer. En dat is niet de zandvoorts, denk ik. Uh, ik heb het ook al tijdens de wedstrijd aangegeven. Uh, het is... We staan elf spelen. Het is loszand. Het is geen team. De, de, de, de bal gaat niet goed rond. Uh, men, men werkt wel, maar niet voor elkaar. Geen, geen rugdekking. Het is allemaal ad hoc oplossingen die eigenlijk um, niet bij het voetbal thuis horen. En die moet nu gespeeld worden. En dan kan Pieter Keur langs de kant schreeuwen wat hij wil. Als dat niet in de koppie zit, dan gaat het ook niet gebeuren. Volgende week voor ja Dat had ik al in het begin van de reportage gezegd. Volgende week voor Zandvoort een hele belangrijke wedstrijd. Um, het gaat om de, de kampioenschap van de tweede periode. Daar wordt uh, volgende week woensdag de laatste. Of volgende week zaterdag de laatste wedstrijd voor gespeeld. Tegen uh, de Marken. Uh, Monnikendam, de nummer drie. En in Monnikerdam Dus dat wordt een zware wedstrijd voor Zandvoort. De anderen die. Uh, uh, recht kunnen laten gelden op een periode kampioenstap is AFC en die moet uit de Overbos. En die hebt een stuk makkelijker, want Overbos heeft de laatste vier wedstrijden ook vandaag weer uh, verloren. Vandaag met 4-1 van de DVVA. En DVVA is in mijn ogen gewoon de nieuwe kampioen uit die tweede klasse A. Zandvoort uh, dus volgende week naar Monikendam. Misschien zou het leuk zijn als we een hoop Zandvoorts meegaan. Zandvoort uh, uh, heeft in mijn ogen niks te zoeken in die eerste klasse. Het gaat er niet om. Maar het is wel leuk als je een periode kampioenschap haalt. is uh, echt de aanleiding voor een klein feestje. En het gebeurt niet zo gek vaak dat je het behaald Vandaag dus 2-2. Uh, ik sprak net de heren van uh, Ja, Die uh, kunnen alleen maar uh, ja, zich handhaven. Die hebben niks meer om voor te spelen. Er staan nog vijf ploegen onder ze. Dus ja, dat is, zal ook nog wel wat snorzicht zijn. Dus uh, ja, twee misschien te vele ploegen. Ik weet niet de keur. Ik heb keur nog niet gesproken. Hoe die zich daaronder voelt. Maar goed, een punt voor Zandvoort. Volgende week is belangrijk. En ik vraag Zandvoort dus om mee te gaan. Dan, moet ik dan. dan kunnen we er een feest van maken. Dankjewel. Jan Fres en graag tot volgende week. In een fijne zaterdagavond natuurlijk. Ja, gelijk tot volgende week. Oké, okay, tot volgende week. Dat was Jan Fres. Die was vandaag aanwezig bij de wedstrijd die in een 2-2 gelijkspel eindigde. Hier is Den Hartman en Relight Light My Fire. Oh, leuk hoor. Dat was uh, Den Hartman in Relight My Fire. Ja, die Patrick die stapt er af en toe helemaal niks van. Maar <laughs> hij heeft wel een hele mooie nieuwe single gemaakt. En uh, daar gaan we even met hem over praten. Patrick, Patrick van Kessel. Ja! Daar heb ik Welkom het Welkom in de uitzending. Live. Helemaal te gek. Geweldig. Je komt net van het strand. Klopt. Want daar heb je deze ik cd... Zou hè? Een ietsje dichterbij gaan. Ja. Oké. Okay. Want daar heb je deze cd uh, te doop gehouden. En hoe is ja. die ontvangen? Ja, leuk. Ja? Ja. En hoe lang ben je er al mee bezig geweest? Nou, al, uh, vanaf uh, uh, 30 april vorig jaar dan begon het eigenlijk. Ja. En dan, uh, ja, nou ja, dan ben je heel erg druk bezig. Allemaal omdat er zoveel mensen mee doen uh, nou ja, om dat nummer uiteindelijk te maken zoals het uiteindelijk geworden is. In grote lijnen, wie hebben er allemaal hun medewerking aan verleend? ja, Ik, nou ja uiteindelijk. Uit... <laughs> Ik ga spieken, want het zijn <laughs> ja. best veel. Weet Hef, je? Heeft, bedoel... de, heeft de gemeente ook mee geholpen? Nou, die hebben wel maar een soort uh, financiële uh, ondersteuning gegeven. En, ja. uh, dus daar ik, en, en, en, daaruit ontstaat iets, want als je het zelf allemaal moet gaan betalen en alles, dan, dan, dan, dan, dan ja, wie doet dat? En met wie, met wie heb je nog meer gesproken over ideeën om uh, tot dit nummer te komen? Nou, uiteindelijk is het verder, uh, uh, kwam het uit mijn uh, hoofd en ja. heb ik dat samengeschreven met, uh, met, uh, met uh, Jordi Kraaikamp, waar ik veel mee omga. Ja. En dan hebben we de tekst voor geschreven en uh, uiteindelijk ben ik gekomen bij Peter uh, Wezenbeek. En, uh, nou, dat is een hele leuke samenwerking geworden. Oké, okay, en uh, dus al met al een, bijna een klein jaar uh, voorbereiding. Ja, en hoe ja. vaak heb je de tekst herschreven? Nou, dat veel is mee. Uh, maar ja, je gaat toch wel steeds elke keer even kijken van nou, dat, dat klinkt weer beter en dat gaat weer, uh, dat loopt weer beter, dat ruimt en nou ja. Uiteindelijk kom je dan tot de tekst, maar dan, da, en, dan, en dan moet je de muziek er maar bij, uh, bij gaan doen. Ja. Nou, en dat heb uh, uh, Peter Wijsenbeek uh, en uh, Rick Duin gedaan. Die hebben we gewoon de, de, het arrangement erbij gedaan. Dus, uh, okay. en, ja. en, en hoe waren de reacties vanmiddag op het strand? Ja, leuk. Ja, ja te gek. Echt, het was volle bak, hè? Of was ja, volle, volle bak. En, uh, iedereen vond, uh, vond het gewoon leuk. Dus ik moest het ook nog een keer doen. En, en, nou, dan weet je dat het een hele is. Iedereen er je je en natuurlijk... iedereen meedoen. En, uh, ja. Het is ook een leuk nummer. Gewoon het stoort. Uh, ja. Ja. Geweldig initiatief. Ja. Uh, ja. Daar zijn ja. we hartstikke blij ja. mee. Ja. En ik denk dat we het beste kunnen gaan doen om gewoon naar de... Maar paar... ik mag wel even zeggen wie er ja. aan mij hebben gewerkt. Ja, sowieso. Uh, stemmen er op, op, op het cd'tje En dan denk ik van, oh ja, dat is die en dat is die Nou ja, goed, uh, Johnny Kraikamp, uh, die, uh, die hoor je daarin uh, Die zingt ook een, een, een coupletje uh, Ja, je hebt Albert Kalf Die een stukje race verslaat uh, Je hebt uh, Frank Paardenkoper dingetje voor de uh, Die kennen we ook allemaal als echt echte Zandvoorts uh, Gigant, vind ik Want ik ben echt heel erg fan van die man ja. Die doet daarin mee uh, We hebben... Uh, Steve Molenaar van Woodstock die de percussie doet. We hebben een René van Kolum, Doe uh, van Doemar die de drums doet. Uh, en, en dat hoor je al wow. terug. Het zijn echte instrumenten. Het, is, het komt ja. niet uit een kastje, het is geen computer. Het is uh, echt gemaakt met uh, ja. gewoon gemaakt met, met alle met je hart. Dus en hoe kunnen we aan deze single komen Pet? Nou ja. Ja, dat is ja, Jullie hebben de primeur. En ja, dan, wij hebben de eerste ik krijg het ook niet terug hoor. Uh, dus, uh, ik krijg. Uh, maar ik ga er even een ruzie straks bij de website. Ja, die mee. ben je ja, mooi nee, is, Het wordt nu geperst en het is zo voor twee weken te downloaden bij uh, iTunes. En we moeten nog even kijken hoe we dat gaan doen. Ja. Maar uh, ja goed, we, we moeten het gewoon uh, gaan draaien. En, uh, ja. Door en voor Geweldig. We gaan hem draaien, toch? Parel aan de zee. Van Kessel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Van al stress, verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en aardig vuur, Kribbelt in mijn buik, heen met de natuur. Daardoor hou hey. van jou op zandvoort Waarom aan de zee? Echt van alle zorgen, lachend in de storm De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Echt bovloed, je lange gouden strand Ik voel me weer dat kind, spelend in het zand Ik met volle teugen de of de vroeg, dromen in de tijden. De feest van de morgen vroeg. Ja, ja, ja. Handmacht van het geel. De grill. Een flesje, chardonnay hey. Ik Hou van jou op zand Waarom aan de zee? Voel goed. Ik zeg iemand gedag. Ik weet hij zit maar in bloed. Hoort is in het woord. Hier is het al. 재미 Bye. Dat je van En dat was Guus Mellers. En ik tel tot drie. Eén, twee, drie. Goed. Zo. Ja, uh, dat ja, is al bijna vijf uur. Ja, ja. Dus we gaan eens even wat mensen bedanken. Want dat moet natuurlijk even gebeuren. Want je kan Een hele vast... dat zo uh, het lijstje zo'n uitzending niet, niet maken zonder al deze mensen. En allereerst natuurlijk Café 4. Hartelijk bedankt voor de gastvrijheid. En zoals ik vorige week ook al zei, de bediening is beter dan bij ons in de studio. Dat dacht ik ook. Dus uh, hartelijk dank daarvoor. Dan gaan we natuurlijk even naar Jaap Koper. Die de interviews verzorgde in de Haldenstraat met de wandelaars. Betty van der Voorst was floormanager. Daan Lefferts in de studio voor het maken van de verbinding naar het voetbal. Joop van Nes voor de voetbalreportages. De Pascal die hier op de locatie de technische dienst voor zijn rekening nam. Ivo Bos uiteraard voor de verwarmingsinstallaties en voor de catering. En voor de catering hebben we natuurlijk nog Lena waarvoor hartelijk dank. En nog die velen die ik allemaal vergeten ben. Te en Luc natuurlijk. Die heeft het spandoek ja, mee de opgehangen. Luc heeft het spandoek opgehangen. Dus nee. Hartelijk dank voor alle de medewerking en voor de gastvrijheid al hier. En we naderen de van vijf uur. En geweldig, we ze juist de primeur van van Kessel hij heeft het niet alleen gedaan met heel veel andere standvoorters. Ja, klopt. En uh, ja, de single is helemaal geweldig. Dus zullen we zullen hem nog één keer gaan draaien zo vlak voor uh, vijf uur. Ja, nou dan is dan dat op... een goed, goed idee. Ja, dat gaan we zeker ja. doen. oké. Okay. Kan je vingers nog bewegen? Tuurlijk, tuurlijk. Oké. Okay. Daar komt hij aan als uh, laatste plaat. Graag tot, tot de volgende andere keer. Heer. Dag. Dag.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 Zorgen, lachend in de storm, De golven van de zee, waar is jouw kracht enorm? Echt opvloed je lange grauwe strand. Ik voel me weer dat kind spelend in het zand. Hey, hey, hey, hey. Ik je niet met volle teuggen. Ze quiet dan toch. Zeg iemand de dag, ik weet het zit maar goed. Hoort is in het woord, hier is het allemaal. Het hele nat gevoel, hier spreekt het argumentaal. Zeg ja. niet